Een voorspoedige start. Dit is Jeroen Jacques met het NOS-journaal. Aangekondigd door de FNV is voorlopig van de baan. Gisteren bereikten KLM en vakbond VNC, die 70% van het personeel vertegenwoordigt, al een principeakkoord over een nieuwe CAO voor het cabinepersoneel. Deze tekst is ook aan FNV Luchtvaart voorgelegd. En de bond heeft besloten de 24-uur staking tot nader order op te schorten. Wel heeft de bond nog een paar vragen. In het akkoord is een loonsverhoging afgesproken van 3,5% en er wordt niet met een bemanningslid minder gevlogen op langere vluchten. In de Oost-Chinese Zee is een grote reddingsoperatie aan de gang voor tientallen opvarenden van een olietanker. Die is tegen een vrachtschip gebotst en in brand gevlogen. De opvarenden van het Chinese vrachtschip zijn ongedeerd. De operatie richt zich op de 32 bemanningsleden van de olietanker, bijna allemaal Iraniërs. Een deel van de olie zou in zee terecht zijn gekomen. Het Iraanse parlement is in een speciale zitting bijeen... om te praten over de protesten tegen de politieke en religieuze leiders... die het land al enkele weken in hun greep houden. Het parlement debatteert in deze bijeenkomst met leden van de regering... over de oorzaken van die protesten. Iraanse veiligheidsdiensten traden hard op tijdens de protesten... en hebben honderden mensen opgepakt. Precieze aantallen zijn niet bekend. Voor zover bekend kwamen bij de demonstraties tot nu toe 21 mensen om het leven. De vergadering van het parlement is achter gesloten deuren... Later vandaag wordt bekendgemaakt wat er besproken is. In de Gelderse plaats Didam heeft de politie twee verdachten aangehouden na een plofkraak vanochtend vroeg. Het doelwit was een geldautomaat van een supermarkt. De politie kwam af op het inbraakalarm en kon de verdachten in de buurt arresteren. Ze hadden de buit nog bij zich. Een deel van de explosieven is tijdens de kraak niet afgegaan. Mensen die boven de supermarkt wonen moesten daarom tijdelijk hun huis uit. Het weer, het klaart vanuit het noorden op in de loop van de dag op 16 plaatsen. Zon blijft droog, het wordt 1 tot 4 graden, maar door de wind voelt het kouder aan. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Ja, er werd nog een heel mooi einde gemaakt. Een hele goede morgen op deze eerste zondag van het nieuwe jaar 2018. Wat klinkt wat gekke? maar ik begin er al een beetje aan te wennen. Je luistert naar CFMGS, vanochtend gepresenteerd, maar ook samengesteld door Alco B. En we begonnen met een hele mooie, een van de mooiere CD's die in 2017 is uitgekomen. Het is de CD van Christian McBride. En dan heb ik het over zijn big band. Oktober 2017 kwam deze prachtige cd uit. En daarvan, uh, ja, Christian uh, McBride is een Amerikaanse bassist natuurlijk... die vanaf de jaren negentig eigenlijk uh, uh, de toon zet in de actuele jazz. Mooie muziek van deze big band. En vooral dit nummer in de We Small Hours of the Morning. En ja, dan hoor je een grote rol voor de gestreken contrabas, ja, Harp en fluit hoor je licht. En ja, ook de blazers komen aan bod... Prachtige uitvoering van dit hele bekende nummer. Maar we hebben nog meer op deze zondagochtend. En als ik het lijstje kijk, dan zie ik de namen staan van Barbara, Lika, Charlie Bird. Uh, misschien nog eentje van Christen McBride, omdat het zo'n mooi album is. David Kilmore, hé, hey, die naam kennen we toch. Eddie Hickens, Quartet, Jessica Moloski, uh, Lou Danielson... Cleo Lane, Barbara Carroll, Trio, uh, iets van U2. Want er is natuurlijk een uh, grote uh, beweging aan de gang... om uh, jazz en U2, jazz en Jimi Hendrix, Nou, noem al die bands maar op. Dus het eerste uur zit er redelijk vol. Dus is de hoogste tijd om te luisteren na naar Barbara Lika. En dat is een cd'tje, ik denk ook uit 2016, 2017, ik weet niet uit mijn hoofd. Een Canadese jazzzangeres die aardig in opkomt, is, maar weer een bekend nummer. We houden het eerst rustig, het eerste kwartier. Van de cd I'm Still Learning. Een cd uit 2017, dacht ik ook. En het beruchte, beroemde nummer How Insensitive. Um, daar komen altijd grappige cd'tjes uit. En een van de cd'tjes is Jazz for the Sunday Morning. En daarop vond ik het nummertje van uh, Charlie Bird Herb Alice. Kort, maar krachtig. Een andere hele bekende gitarist. Uh, je kent hem allemaal, maar dan vooral uit de formatie Pink Floyd, David Gilmore. David Gilmore heeft in 2017 een cd uitgebracht, uh, Transitions. Uh, daar speelt hij samen met uh, Mark Shim, Victor Gould, Carlo De Rosa en uh, EJ Strickland op. Er staan aardige nummers op, onder andere een nummer van... Uh, uh, uh, ja, de virtuoos op de mondharmonica, Toets Tieleman, het nummer Blue sette. En uh, deze partij wordt gespeeld door een. Uh, volgens mij is het een Fransman. En volgens mij heet hij, dacht ik, uit mijn hoofd. Iets van. Uh, ja, ik moet. De, de Crecois Marais heet hij. Dat noemt men wel de opvolger van uh, Toets. Uh, dus op speciaal uh, David Kilmore. Eens even kijken, ik had hem ergens klaargezet. David Kilmore, David Kilmore met nummer bluesette Thank mm -hmm. you. David Gilmour, uh, gitaar, gitaar natuurlijk, en uh, tenorsox van Mark Shim, pianist, Victor Gould, bassist, Carlo de Raza, en de drummer E.J. Strickland. En daarvoor natuurlijk uh, Charlie Bird, twee gitaristen achter elkaar. Uh, ja, dan is er toch weer wat tijd voor. Uh, het is altijd leuk in dit programma dat we eigenlijk toch proberen de nieuwe jazz te draaien, maar wat op de zondagochtend kan, zou ik maar zeggen. Dus uh, er zit van alles tussen, maar redelijk veel nieuw deze keer. Maar dat kan ik niet zeggen van de Aggie, Aggie, Eddie Higgins Quartet uh, featuring Scott Hamilton. Daar nou, Scott kennen we wel. Hij heeft ook hier ook wel op de krocht gestaan. En uh, daar was ooit een cd gemaakt, Smoke It In Your Eyes. En daarvan het nummer Melancholy Rhapsody. Eddie Higgins met Scott Hamilton. Hamilton met de uh, Eddie Higgins Quartet. En die Scott Hamilton die volgens mij heeft hij met iedereen uh, samengespeeld. En voor de liefhebbers in het tweede uur heb ik iets van een van zijn laatste cd's samen met uh, Champion Fulton, Amerikaanse pioniste. Nou, als ik tijd heb, draag ik daar ook nog een nummer van. Het is prachtig prachtige muziek. Het nummertje Black Velvet. Prachtig. Maar goed, we gaan door. Uh, want we hebben nog veel meer mooie dingen op de rol staan. En onder, zoals onder andere Jessica Molaski. Amerikaanse zangeres heeft onlangs een uh, cd uitgebracht... Portraits of Joni. En dan hebben we het natuurlijk over Joni Mitchell. En dat is een heel grappig nummer. Ik moet het even opzoeken waar ik het heb staan. Jessica Molaski. Ja, ik heb hem gevonden. The Dry Cleaner from Des Moines. <tied> Stock in the slot that's hot I keep hearing bells all around me Jingling the lucky jackpots They keep you tantalized They keep you reaching for your wallet Here in fool's paradise I talked to a cat from Des Moines He said he ran a cleaning plant that cat was clanking with coin. Ooh, he must have had a genie in a lamp. Cause every time I dropped a dime, I blew it. He kept ringing bells, nothing to it. He got three oranges, three lemons, three cherries, three plums. I'm losing my taste for fruit. Watch him a dry cleaner do it. Like Midas in a polyester suit. It's all luck, it's just luck. You get a little lucky and you make Mika uh, Prachtig nummer. Volgens mij werd ook gezongen door Annie Ross. Uh, maar goed, dat terzijde. En iets anders. We gaan een, een, een tijdje terug. Een stapje terug in de tijd. En uh, ik doe drie nummertjes van een hele grote jongen. Lou Donaldson. En uh, ik heb uh, drie uitgezocht. Drie redelijke bekende moet ik zeggen. Dit is wel een hele bekende van een Walk. Donaldson heeft een heel veel bekende formatie gespeeld. Maar dit is eigenlijk zijn eigen band. Lou Donaldson, alt-saxofoon. Herman Foster piano. Peek Morrison bass. Dave Bailey drums. En Ray Barretto op de Congas. En ja, dit album heet ook de Blues Walk. Een van de betere albums. Maar ik had gezegd dat ik wat meer van hem zou draaien. Dus ik draai ook nog een nummertje van een andere cd die hij gemaakt heeft. Dat uh, is de Good Gracious cd. Don't worry but... About me op deze CD van uh, Lou Donaldson is uh, Lou Donaldson zelf al de uh, Grand Green gitaar, Big John Patton op orgel en Ben Dixon op drums. CD die ik van Lou Dennelson heb gekozen is Alligator Boogaloo. En daarop spelen een aantal mensen mee die ook zeer bekend zijn geworden. Ik zie bijvoorbeeld de naam van George Benson op gitaar staan. Ik zie staan Lonnie Smith. nou wie kent hem niet? Melvin Lestel, Leslie Cornet en Lou Dennelson als saxofoon en Leo Morris op de drums. Een heel bekend nummer, The Thang. Thank you. Het waren eigenlijk drie nummertjes van Lou Donaldson uit verschillende periodes, verschillende stijlen. Maar zeer de moeite waard. Eens even kijken wat ik hier nog heb van... Uh, eens even uh, gaan kijken hoe we het erop gaan zetten. Ja, ik zie al wat ik ga draaien. Uh, we hebben een aantal instrumentalen gehad. Dus tijd voor een zangeres. En een hele bekende zangeres natuurlijk. De Engelse jazz-zangeres, actrice ook Cleo Lane. En daarvan een nummertje Jeepers Creepers. <tied> So lit up, gosh, oh, get up, how they get that size. Oh, golly, gee, when you turn those heaters on, woe is me. Got to put my cheaters on, jeepers, creepers. Where'd you get those peepers? Oh, those weepers, how they hypnotize. Oh, where did you get those eyes? Cheaters on. Jeepers, creepers, jeepers, creepers Where did you get those great big creepers jeepers, creepers, jeepers, creepers Jeepers, creepers Where did you get those eyes Gosh, oh, get up Gosh, oh, get up How did they ever get so lit Gosh, oh, get up, gosh, oh, get up How did they get that sign? Jeepers, creepers, jeepers, creepers Where did you get those great big? Jeepers, jeepers, creepers Jeepers, creepers, where did you get those eyes? To put my cheetahs on Jeepers, jeepers Where did you get those peepers? Oh, those weepers How they hypnotize Oh, where did you get those eyes? And how did they get that size? Where did you get those eyes? Leoleen, uh, ja, het is alweer een, bijna een week geleden dat het nieuwe jaar begon. Zondag was het oudejaarsdag en uh, uh, nu zitten we alweer op uh, 7 januari. En hoe staat het met jouw voornemens? Heb, is het je gelukt? Ik hoorde laatst in een tv-programma vroeger ze ook naar de voornemens. Iemand die zei, nou, ik ga meer roken, meer drinken en meer... Nou, voel het zelf maar in. De, ja, voornemens is altijd een lastige zaak. De eerste week is bijna voorbij en heel veel voornemens sneuvelen ook. Maar het gaf mij wel weer het, het, het, het teken dat ik toch wel iets kan draaien... van de, een cd'tje wat ooit verscheen, 2012, Jazz en U2. Veel uh, popmuzikanten die worden nagespeeld door jazzmuzikanten. Maar dit is een leuke cd geworden, Jazz en U2, cd'tje 2012. Verschillende mensen staan erop. En ik heb gekozen voor het nummer van Stella Starlight. New Year's Day, dat moet nog kunnen toch, op 7 januari. Yes, yes and You Too 2012. Uh, Stella Starlight, uh, New Year's Day. Uh, ja, dat was het eerste uur. Het tweede uur staat onder andere Daria Tovali op de rol, Harold Lent, saxofoon, Jessica Mulaski nog een keer, Sonny Clark, Talonius Monk, Nicky Parrot, Brugge Wesseltof, uh, Machine, Mesh, Diablo Swing, Orchestra, uh, Papik en Alessandro Piccioni. Uh, heel mooi is dat. En ja, en natuurlijk uh, de CD Jazz en Jimi Hendrix die onlangs is uitgekomen tot zo direct naar de klok van 10 uur. 11 uur. ZFM, dan allemaal fijne dagen.